8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Mexicaans bedrijf biedt op KPN. Tofik Dibi wil GroenLinks leiden. En China zet journalist Al Jazeera uit. Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile wil een deel van KPN overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5% nu naar 28%.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 Awb verkeersinformatie Vanwege de regen in het westen van het land zijn veel dagelijkse files daar. Een stuk langer, vooral rond Amsterdam is dat te merken. Zo staat er op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 11 kilometer file tussen Beverwijk Oost en Batuverdorp. Voor de rest niet al te veel opvallende files. Er staat nu 150 kilometer alles bij elkaar. Bij Rotterdam stond even wat stil op de Van Brienorbrug en daarom nu file op de A16 naar Breda daar.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA is losgebarsten. Nou ja, voorzichtig begonnen. En helemaal soepel ging het ook niet. Bent u er allemaal nog? En nou... Hoort u mij? <gacht> en heel veel inhoudelijker werd het ook al niet. Nee, we praten met topman Fijke Sibuza zo dadelijk... over de kwartaalcijfers van DSM. En in Europa wordt er zeer bezorgd gekeken naar Griekenland. Want of daar wel een nieuwe en vooral stabiele regering komt... Dat is nog maar de vraag. De conservatieve partij Nieuwe Democratie heeft het na één dag al opgegeven om een kabinet te vormen. En nu is de linkse partij Syriza aan zet. We praten hierover met Karsten Breski, econoom van ING in Brussel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Betekent dit um, dat de bezuinigingen dus ter discussie worden gesteld? Want Syriza is tegen de harde, het harde bezuinigingspakket. Ja, dat klopt. En dat is gewoon uh, heel zorgwekkend, want in feite moet Griekenland nog meer bezuinigingen gewoon uh, doorvoeren. Uh, anders krijgt het geen geld van Europa. Dus uh, wordt eind juni wilde Europa eigenlijk 31 miljard euro betalen. Maar daarvoor zijn nog meer bezuinigingen nodig. Je zag um, gelijk gisteren een reactie op de beurs. Uiteindelijk werd dat ook wel weer wat hersteld. En zo. De euro, de munt kwam ook onder druk te staan. Neemt de druk in de hele eurozone ook weer toe nu?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 Wat zijn uw verwachtingen? Het, het lijkt mij moeilijk te voorspellen. Uh, we hadden vanochtend bijvoorbeeld onze correspondent even in de uitzending die al aangaf... dat de kans op nieuwe verkiezingen bijvoorbeeld in juni ook weer aanwezig zijn. Dan zal er dus opnieuw gestemd worden. Daarmee neemt de onzekerheid niet af rond Griekenland. Wat, wat verwacht u? Ja, je, je kan dat niet voorspellen. Het is al heel moeilijk om economie te voorspellen... maar om politiek te voorspellen is, is bijna onmogelijk... Um, wat je alleen kan zeggen is dat de onzekerheid heel duidelijk toeneemt. En in een situatie waar misschien wel nog nieuwe verkiezingen komen, dat duurt dan nog een keer vier weken. En dat betekent natuurlijk weer onzekerheid of Griekenland wel de bezuinigingen, de hervormingen blijft doorvoeren. Maar wat betekent het dat de onzekerheid toeneemt? Wat, wat houdt dat concreet in? Onzekerheid blijft dat gewoon de, de beurs... Uh, Volatiel blijft, misschien verder gaat dalen. Dat betekent dat gewoon de euro onder druk komt. En dat kan in eerste ergste geval betekenen dat gewoon ook weer de rentes op andere Europese landen gaan oplopen. Dat is dan het besmettingsgevaar. Ja. En die van Duitsland en misschien van Nederland gaan weer naar beneden? En die gaan er weer naar beneden, omdat dan beleggers weer een veilige haven zoeken. En dat blijven weer de Duitsers en de Nederlanders. Ja, en dan euh, nou, geeft onze correspondent het ook al aan... dat wel 80% van de Grieken voorblijven in de eurozone is. Daar willen ze eigenlijk niet vanaf, van die euro. Dat is niet voldoende om de rust te handhaven? Ik denk dat het niet voldoende is. Want ja, de, de, de er is nu een meerderheid van de Grieken tegen de bezuinigingen. Maar ja, ze willen wel in de euro blijven... Dat is heel duidelijk. Um, maar voor mij betekent in de euro blijven. Zal het toch betekenen dat je moet accepteren dat je meer moet bezuinigen. Dat je meer moet hervormen. Want de grote vraag op dit moment blijft ook: wat kan Europa nog meer bieden? ...aan Griekenland, zodat um, er weer een parlementaire meerderheid is voor, voor dat, uh, hulp, of dat reddingspakket. We hebben natuurlijk ook de uitslag van de verkiezingen in Frankrijk, waar uh, Hollande uh, gewonnen heeft. Daar al heeft aangegeven dat hij nou, in principe zich wel wil houden aan de 3% begrotingseis, maar wel wat ruimte wil om te kunnen groeien. Zorgt dat nog voor onzekerheid bij bijvoorbeeld beleggers? Ja, zeker. Um, want um, dat kan betekenen dat het hele crisismanagement van de, van de eurozone opnieuw wordt bedacht. Of uh, opnieuw onderhandeld. Ja. Precies. Ja, want de Hollande heeft gezegd, nou, hij gaat naar Berlijn. Hij gaat mevrouw Merkel vertellen um, dat er gewoon dat bezuinigingen... dat moet je niet meer doen, maar je moet meer naar economische groei kijken. Nou, en ik denk dat de Duitsers heel duidelijk zullen zeggen... Nou, de vingers af, um, begrotingsevenwicht. Um, dat blijft houdbare overheidsfinanciën. Dat blijft belangrijk. En daar gaan we niet opnieuw over onderhandelen. Wat er wel daarnaast zou kunnen komen, is een strategie voor meer economische groei. En dat, denk ik, gaan we uiteindelijk ook uh, zien. Een mooi Europees ...compromis met enerzijds een begrotingspact en anderzijds een groeipact. En vindt u het daarvoor uh, al wel tijd of komt dat te vroeg? Nou, misschien komt het bijna te laat. Um, nee, want, de want, nog, als je, ja. want als je nu gewoon um, in, met een groeipact komt... ...en ideeën op dit moment zijn meer Europees geld via ja, de Europese investeringsbank. Nou, kijk even hoe lang dat duurt... voordat dan echt van de eerste eurocent in de economie is beland. Nou, dat gaat zeker nog zes of twaalf maanden duren. Dus dan praten we alweer over 2013. En in de, in de periode daarnaartoe zien we dat de werkloosheid... in Spanje en Griekenland verder gaat oplopen. Dat gewoon de, de economieën in de meeste Europese landen... heel zwak zullen blijven. Dus... Al Ga je nu, je nu meer richten op economische groei, is dat geen wondermiddel... en ga je ook de crisis op korte termijn niet oplossen. Econoom van ING in Brussel, Karsten Rezeski. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar het CDA. De zes CDA-kandidaatslijsttrekkers zijn gisteravond voor het eerst met elkaar in debat gegaan. Maar ja, een echt debat is het niet geworden. De kandidaten verschilden nauwelijks met elkaar van mening. En sommige leden vonden dat nogal teleurstellend. Een beetje pit, ik heb gewoon gemist. Ze dus waren het allemaal veel te veel met elkaar eens en lief tegen elkaar. Ik heb gewoon een beetje pit en een beetje diepgang heb ik gemist. Uh, nou, ik vond het weinig inspirerend. De grote visie heb ik niet voorbij horen komen. Maar geen boer, goedemorgen. Je was er gisteravond bij in Rotterdam. Uh, ja, ze zijn natuurlijk allemaal van dezelfde partij. Is dat de oorzaak? Nou ja, dat speelt natuurlijk wel uh, mee. Want het blijft natuurlijk lastig om een heftig debat te organiseren... als je zes CDA'ers bij elkaar hebt staan... die zich ook allemaal achter hetzelfde CDA-verhaal hebben geschaard. Dat verhaal van strategisch beraad... wat de koers uitzet voor 10, 15 jaar uh, toekomstvisie van het CDA. Dus ja, dan, dan kun je ook niet verwachten... dat er hele grote verschillen in heftige debatten zijn. Want eigenlijk zoek je dan naar het gezicht. Hè. Wie is het goede, het juiste gezicht bij dat CDA-verhaal? Maar goed, dan had er misschien wel wat uh, meer ingezoomd kunnen worden toch om wat kleine verschillen die er altijd wel zijn in presentatie of zo. Dat is niet gebeurd. De techniek zat ook niet erg mee gisteravond. Nee. Het geluid haperde nog, dat maakt het ook lastig. Uh, maar uh, ook in de presentatie vlamden de kandidaten niet echt. Ze hebben allemaal netjes iets verteld over hun specialisme. Dus zijn allerlei thema's aan de orde gekomen. Overheid, integratie, de... Groot of een kleine overheid, dat soort dingen. Maar nee, Flamme deed het niet. Nee. nee. Um, campagne voeren is belangrijk. Wie kan dat goed? Wie voerde nu het meest of het beste campagne van de zes? Nou, uh, eigenlijk had je niet echt het idee dat je daar nou op een hele grote campagneavond zat, hoor. Je zag geen ballonnen, je zag geen buttons. Um, als je het echt hebt op campagnevoeren met materiaal en zo, ja, dan had alleen Henk Bleken wat mensen in t-shirts, groene t-shirts, groene petjes met eerlijk helder Henk. Die, dat team deelde ook wel posters uit. Uh, nou, Van haarsma Buurman zei, ja, mijn flyers zijn nog niet klaar, die komen oh. morgen. Uh, <laughs> maar het is eigenlijk het, de campagne gaat eigenlijk om hun eigen verhaal. Hè. Uh, welke kandidaat is nou echt de ideale lijsttrekker? En dat probeerden ze, uh, dat is eigenlijk ja, wat ze probeerden duidelijk te maken aan, aan de leden. Ze zeiden ook, we hebben allemaal een eigen website, henkbleken.nl. Kiespies.nl. Nou dat is een beetje de campagne en, en daar moeten de leden een keuze uit maken. Het komt toch een beetje onwennig over, ook. Dit is ook allemaal nieuw natuurlijk hè, voor het CDA. Ja, het is onwennig. Dat vonden ze zelf ook na afloop. Dat, dat ze allemaal een beetje aan het zoeken waren naar hun eigen positie. Buma zei bijvoorbeeld, de fractievoorzitter van het CDA... het is ook lastig voor mij, want naast mij staat Madeleine van Torenburg. Dat is gewoon een, een medekamerlid, zit in dezelfde fractie... en dan moet ik nou eigenlijk als een tegenkandidaat zien. Ze hopen ook dan bij de komende dagen, als er nog meer debatten zijn... morgen bijvoorbeeld in Groningen, volgende week nog twee... dat ze dan uh, zichzelf toch een beetje beter kunnen profileren. Dat ze een beetje gewend raken aan, uh, aan de situatie waarin ze nu terechtgekomen zijn als zes kandidaten voor één en dezelfde functie. Dus iedereen eh, vond het wennen... en ze verwachten eigenlijk nog heel veel van de komende debatten. Ja, M maar goed, stel een, dat het zo een beetje vlak blijft. geen komen dan toch de bekende namen bovendrijven? Uh, ja, dat, daar lijkt het wel op. Um, als je de leden gisteravond sprak naar afloopt... dan zeiden ze wel dat ze wel verrast waren hoor, door de onbekendere mensen als Wintels... en uh, ook wel Madeleine van Torenburg, een toch wat onbekend Kamerlid. Ze vinden wel dat ze best een goed verhaal hebben. Maar ja, ze aarzelen om op hen te stemmen. Want ja, kunnen zij straks hè, in de echte verkiezingscampagne... Uh, wel het debat aan met mensen als Pechtold en Wilders? En dan merk je eigenlijk gisteravond toch dat de meeste sympathie uitgaat naar uh, Van Haarsma Buma. Hij heeft in korte tijd heel veel krediet opgebouwd bij de achtergrond. Achterban. hij stond gisteravond ook behoorlijk zelfverzekerd op podium. En dan hoor je mensen zeggen, ja, hij straalt toch wel betrouwbaarheid uh, uit. En ja, en betrouwbaarheid, dat vinden ze bij het CDA heel belangrijk. Daar houden ze van. Dus in die zin uh, zie je Buma wel een beetje naar boven drijven. Oké, okay, we gaan even naar een andere partij, naar GroenLinks. Want daar lijkt weer discussie te ontstaan over het lijsttrekkerschap van Jolande Sap. die um, Dibi daagt haar uit, of mag ik dat zo niet zeggen, geloof ik, hè, van GroenLinks? Uh, nou ja, bij GroenLinks doen ze er nog wel uh, wat uh, moeilijk over. Maar Dibi uh, die heeft zich toch uh, wel uh, opgeworpen als uh, iemand die ook vindt dat hij de lijst van GroenLinks kan uh, trekken. En dat is toch wel opmerkelijk. Uh, ja, want nog geen twee weken geleden heeft Jolande Sap... Hè, samen met de uh, ChristenUnie en D66... dat wandelgangenakkoord gesloten. Dat pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Toen leek het toch dat iedereen uh, nou, daar heel trots op was. En, en, en dat de rijen wel gesloten waren rond Sap. Maar dat lijkt toch niet zo te zijn. Het rommelt ook al wat, wat langer in die fractie. En uh, ja, nu zie je dat Dibi zegt... ik wil eigenlijk ook wel um, die kart trekken. En je kunt dat toch wel zien als een soort motor van wantrouwen aan het adres van SAP. Diebi wil nog zelf geen commentaar geven erop. Maar gisteravond laat twitterde hij bijvoorbeeld net na dat CDA-debat... dat hij het wel bijzonder vond om lijsttrekkersreferenda te zien bij zoveel partijen. Nou ja, daarmee suggereert hij natuurlijk ook dat hij dat bij GroenLinks wil. En hij heeft ook een brief geschreven dus naar de selectiecommissie. En die commissie die moet nog beslissen nou, hoe het verder gaat met de procedure. Uh, en uh, de verwachting is dat er misschien nog wel meer kandidaten zijn dan alleen Diebi. Dus hoe uh, GroenLinks daarmee omgaat, ja, dat zal de komende tijd duidelijk moeten worden. Nou, dan horen we dat dan wel weer van jou, Margriet Boer. Dankjewel. Dierentuin Blijdorp gaat één olifant uitzetten. Ze pesten anderen en dat wordt niet meer geaccepteerd. De maat is vol. René Passet bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. 60 files toch, 190 kilometer inmiddels. En dat heeft te maken met de regen die vooral over de westelijke helft van het land trekt... waardoor daar de dagelijkse files toch flink zijn gegroeid. Dat dacht je van 15 kilometer file op de A9, ook maar Amstelveen. Dat is een voorze. Ja, en ook de andere dagelijkse files als op de A7, die zijn gewoon wat langer vandaag... Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum. En daarom loopt het nu vast bij Sliedrecht West. Daar staat 5 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Een kwartiertje geleden zei ik al in de uitzending dat er op de A29 wat aan de hand was: van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Heirendoortunnel. Dat blijkt in een kapotte auto, die blokkeert daar de linkerrijstrook. Nou, het gevolg is 3 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor half negen. De jeugdherberg van vroeger is met zijn tijd meegegaan. Um, muziek is er te horen. Er zijn allerlei wifi-toegangspunten. Nog wel een enkel stapelbed hier en daar. Verdienen ze ook geld, Marno Remmers? Ja, de omzetstijging is behoorlijk 13 uh, Het gaat ontzettend goed met de stee -okay, want zo heette uh, de vroeger geheten Nederlandse jeugdherbergcentrale... waar een vader en een moeder strenger op toekeek. Handjes boven de deken, zelf aardappelschillen. schillen. Dat is allemaal voorbij, hè hey, Karin? Ja, ja, ja. Hoewel, het is, het is wel een hostel, het is geen hotel. Nee, het heeft nog wel zeker de uitstraling van een hostel. Maar... Um, ja, en daarom heb ik er ook voor gekozen eigenlijk... Goed geslapen is dan altijd de vraag? Ja, uitstekend. Ik lag lekker om tien uur in bed. Ik had echt even behoefte aan een lange nachtslaap. Dat is goed gelukt. Ja. In Egmond zijn we. Een, waarom uh, een hostel genomen en niet een gewoon hotel? Um, nou ja, ik ben student en ik studeer in Amsterdam. En ik uh, had even zin om uh, twee dagen weg te gaan. Dus ik kijk dan op boeking.com en toen kwam dit bovenaan. Zeg maar gewoon goedkoopste overnachting, dicht bij zee. Ja. En helemaal niet het idee van een herberg eigenlijk. Nee, ik heb, ik heb best wat gereisd, maar uh, nee, dit is gewoon gezellig en het ziet er heel mooi uit. Het is echt net verbouwd, heb ik net gehoord. Ja. Het is heel nieuw en dat duurzaam is, spreekt mij wel aan eigenlijk, dat zag ik al op internet. Ja, ja. ja um, we zien een bar, loungeachtig inderdaad, zitkus, nou ja, een mooie zithoek lichthouten betimmering, een oranje moderne balie... nog wel een tafel met flink wat spelletjes om gezamenlijk te doen. Maar het gaat dus goed met de keten, uh, de STOK... Okay, vertelde ook vanochtend directeur Marijke Schrijner. Het is omzet, omzetstijging 13% in de Nederlandse markt. Het totale okay, het eerste kwartaal, is 5%. Die omzetstijging hebben we toch door de crisis, denk ik. Want ja, mens, het, het rolt mensen... naar beneden. Mensen gaan niet meer in een duur hotel... maar ja. denken, dit kan ook. Nou ja, of mensen gaan niet naar het buitenland en blijven in Nederland... Uh, ook voor bijvoorbeeld uh, de, de, de, de vakanties die we achter de rug hebben... of uh, die midweek of die weekend waar je de grens over gaat. Uh, dat blijft men nu uh, hier. Even, even, doe maar even normaal. Hoeveel vestingen waren er nou precies? 27. Ja. En die gebouwen zijn ook allemaal in eigen beheer? We hebben twee stichtingen. Dus de gebouwen zijn uh, van stichting NJAC-beheer. houden toch nog die Nederlandse Ja, toch nog van de jeugdbergafkorting, ja. ja. En, uh, en dan huurt STOK okay, uh, van uh, NJAC-beheer. Ja. We hebben een paar die. Van ons hoor, die huren, we, dus we moeten wel eerlijk in zijn. Maar ik kan me voorstellen hotelketens die er minder florissant voor staan. Ja, we hebben daar uh, zeker voordeel van uh, en, en, en de gezinnen met kinderen die, uh, die voelen zich thuis bij ons, dus die komen ook. Maar Schijner, de directeur van Stay, OK. Uh, ja, het, het een beetje Spartaans, Karin, zijn de kamers wel. Hè? In die zin, je moet geen, uh, geen minibar verwachten, je hebt geen heel luxe bed, het is wel gewoon nog het stapelbedje. Ja, maar gewoon wel een heel schoon bed, schone kamer. En dat is dus gewoon het belangrijkste. Dus als je een beetje aan het reizen bent, als je in een luxe hotel wil, dan, uh, dan boek je dat wel. Maar als je gewoon naar het strand wil en ja, gewoon schone, eenvoud, dan is dit gewoon echt helemaal prima. Karen is iemand die vertelde net veel gereisd ook. Hoe is dit in het buitenland? Hoe zijn daar die jeugdherbergen? Ziet dat er nog wel zo uit zoals het klinkt? Nou, niet bepaald, nee. Het hangt een beetje vanaf waar je heen gaat. Maar ja, ik, uh, ik heb wel een aantal keren bedbugs opgelopen... en gewoon echt smerige kamers met van die ranzige dekentjes. Dus in Nederland zou ik het niet verwachten, hoor. Maar in sommige landen, ja, uh, ja. daar wil je niet over gevonden worden. Zeg, het misert een beetje buiten, over de bollevelden in Egmond... of wordt het binnen zitten of wordt het toch nog strand? Nee, ik ga zo paard paardrijden twee uur. Ach. ja. Dat had ik gisteren al bedacht, maar ik laat me niet weerhouden door dit, uh, door dit mieterweertje. Hoor. Zo is het, precies. Wij gaan door uh, het hotel, hostel, herberg, op zoek naar nog andere gasten. Dankjewel. Tot later, Mayno Remmers. Omzet en winst zijn dan wel, wel iets gedaald... maar DSM zegt een robuust eerste kwartaal achter de rug te hebben. De daling is voor een deel toe te schrijven aan het afstoten van activiteiten. Onderaan de streep noteert het voedings- en fijnchemiebedrijf... een netto winst van 145 miljoen euro. Dat is wel 13 minder dan het eerste kwartaal van 2011. Bestuursvoorzitter van DSM, Feike Siebesma, goedemorgen. Goedemorgen. 13 minder winst en dan zegt u robuust. Is dat wel een goede term? Ja, dat is een goede term... Oh, waarom? Uh, omdat, zoals je al in de zei, je kan de netto-resultaten niet helemaal vergelijken met het jaar daarvoor. Omdat er nog activiteiten toen in zaten die we in het jaar uh, verkocht hebben. Dus die hebben we natuurlijk nu niet meer. Daarvan hebben we wel het geld op de balans staan, maar de activiteiten niet meer. Uh, en twee is dat eigenlijk uh, drie van onze uh, vier divisies uh, doen het gewoon goed. Uh, voeding, pharma en hoogwaardige materialen. En het meest cyclische deel van DSM, dat is caprolactam, dat zijn uh, intermediates um, voor, voor nylons en dat soort dingen. Um, ja, die hebben het vorig jaar heel erg goed gedaan en niemand uh, verwacht ook dat dat altijd door zou lopen. Dus die hebben het dit kwartaal nog steeds heel goed gedaan historisch, maar iets minder dan vorig jaar. Dus die daling was, was verwacht. En als je dan kijkt uh, tegen die context van die twee factoren naar het eerste kwartaal... Dan kan je eigenlijk alleen maar zeggen positieve start van het jaar met uh, robuuste cijfers. Ja, en wat uitdagingen hier en daar ook natuurlijk. Want het, de onzekerheid bijvoorbeeld in Griekenland neemt ook weer toe. Of over Griekenland moet ik eigenlijk zeggen. U geeft aan, um, laat ik het maar even vertalen, in uh, lekentaal. Gezondheidszorg, daar is ook dat vraag naar, dat gaat goed. Eten ook, voeding, speciale materialen, dat gaat nog goed. Maar u had het over intermediates voor Nylons. Dat zegt me nou niet meteen heel veel. Kunt u dat eens uitleggen? Wat, wat, wat verkoopt u daar? Ja, dat is uh, een moeilijk technische term, capo uh, en dan heb je inderdaad nylon voor allerlei applicaties toepassingen in kleding enzovoort. En ook in de automobielindustrie waar bepaalde kunststof in gaat. Okay. En kabeloktam is daar een, een intermediate. Maar dat is eigenlijk... en, en is het dan heel simpel, meneer Siebesma... Uh, dat er gewoonweg minder auto's verkocht worden en dat u dus ook die materialen minder makkelijk zet? Nee, sluit? nee, nee, want uh, de verkopen lopen daar eigenlijk goed. De marges daar zijn niets minder, omdat de grondstoffen olie gerelateerd benzine uh, wat duurder zijn. En omdat er vorig jaar eigenlijk een tekort uh, was. En nu vragen we aan wat meer of meer, meer of meer in evenwicht is. Wat vorig jaar een tekort was. Dus vorig jaar. ...waar de marge is wel, wel sky high en niemand verwachtte dat dat door zou lopen. Dus daar is eigenlijk ook niet zoveel aan de hand... ...hoewel in een winstdaling op dat veel dat die vierde cluster ziet... ...en er is niet zoveel aan de hand omdat um, niemand zou verwachten dat dat zou doorlopen. Vorig jaar was er gewoon een, uh, een tekort. Maar belangrijker is eigenlijk de kern van DSM... Maar dat zijn die andere gebieden waar we willen groeien... ...voeding, farma, hoogwaardige materialen... En daar loopt het gewoon goed. In, ja. in als ik het life sciences stuk neem, wat voeding, uh, pharma, biotechnologie is... Uh, gewoon sterke resultaten en doorgaande groei van onze voedingsmiddelactiviteiten... Ja. maar ook in die hoogwaardige materialen, eerste kwartaal duidelijk beter dan, dan het vierde kwartaal. Ja, maar ja. positief start van het jaar. Het zou natuurlijk wel fijn zijn als, uh, u bent er niet afhankelijk van... maar dat de Europese markt ook weer wat aantrekt. Uh, maakt u zich zorgen over de situatie Griekenland, Frankrijk? Lara zei het net al. En toch, toch weer de onzekerheid die in Europa sluipt? Ja, natuurlijk van alle markten wereldwijd is Europa denk ik de meest zorgelijker. Dat zien wij ook. Uh, Amerika uh, loopt door met, met de groei. China is iets minder, maar eigenlijk een hele forse groei nog steeds. En Europa laat op dit moment geen groei. Een aantal landen zelfs recessie zien. En daar komt nog een keer bovenop dat je eigenlijk in de verkiezingen in Griekenland, Frankrijk... maar misschien ook de activiteiten of de dingen in Nederland die we zien... moet constateren dat het ons eigenlijk met elkaar niet lukt... om aan de Europese burgers goed uit te leggen wat de voordelen zijn van Europa. Mm. En dat is natuurlijk ergens wel zorgelijk, want voor mij en voor DSM is het... Hartstikke duidelijk. Europa heeft heel veel voordelen. Europa moet sterk, verenigd Europa zijn met één munt. Er zijn geen wegen uh, uh, terug daar. Uh, en dat is voor belang van de bedrijven in Europa... en daarmee voor de Europese burgers. Ja, dat Alleen, heeft u ja, dan bij deze goed uitgelegd, meneer Siebers. Even naar uw verwachtingen. We hebben niet heel lang meer. Wat zijn uw verwachtingen voor de rest van het jaar... nu er toch wat onzekerheid is ontstaan in Europa? Ja, mede gezien die uh, onzekerheid in Europa... zeggen we zijn voorzichtig optimistisch. Nou, dat zijn twee woorden... We zijn voorzichtig en dat heeft veel te maken met de situatie in de wereldeconomie in Europa. Uh, en we zijn toch ook wel optimistisch omdat we ook voor het hele jaar aangeven... Drie van onze vier clusters zullen beter doen. Die meest cyclische business, waar we het net over hadden, de zal het duidelijk minder doen. Okay. Maar goed, dat lag in de verwachtingen. Uh, dus ja, we zijn toch optimistisch over het jaar, maar graag enige voorzichtigheid. En we zullen daarmee ook in het jaar, zeker in Europa, enorm op de kosten uh, letten. Ja, gewoon gezien de onzekere economische tijd. Bestuursvoorzitter van DSM, Fijker Siebersma. Dank u wel. Tot de dienst.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 Helemaal op de hoogte. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen-up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl. Hallo? Hé, hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen. Niet echt waar? Ja, wow! Ja, ja, ja. Ja, daar gaan we, jongen.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 Amerika Mobiel is eigendom van de rijkste man ter wereld. Dat is de Mexicaan Carlos Slim. Kamerlid Tofik Dibi wil lijsttrekker worden van GroenLinks. Dat melden bronnen in Den Haag. Het is opvallend dat Dibi juist nu een gooi doet naar het leiderschap... zegt politiek verslaggever Sander van der Wulp. Het is al langer duidelijk dat het rommelt in de GroenLinks-fractie. Maar uh, ja, dit is wel een opmerkelijk moment. want Na het sluiten van het wandelgangenakkoord... leek het erop dat Zap de rijen in de eigen partij weer gesloten had.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 Volgens de wet bescherming persoonsgegevens mag er alleen etnisch onderscheid worden gemaakt als er sprake is van voorkeursbeleid, zegt de raad. De ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal klachten binnengekregen. Er kwamen ruim 2200 klachten binnen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er bijna 800 minder. Over twee onderwerpen waren vooral veel klachten, zegt het OV-loket. De eerste is de uh, prijsstijgingen die op verschillende uh, onderdelen binnen het OV zijn doorgevoerd. En het tweede is dat er veranderingen zijn geweest in de sterabonnementen, de, de abonnementen die veel reizigers hebben. En uh, daar zijn allerlei problemen geweest en dat heeft tot ontzettend veel klachten geleid. Volgens het OV-loket klagen reizigers sneller over hogere prijzen als daar geen betere service tegenover staat. Een correspondent van Al Jazeera is China uitgezet. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Peking het visum van een buitenlandse verslaggever intrekt. Peking was al langer ontevreden over de berichtgeving van de Amerikaanse verslagheefster. Ze zocht de grenzen op van wat de autoriteiten tolereerden. Daarmee provoceerden ze hen soms. Al Jazeera heeft de Engelstalige afdeling in Peking vervolgens gesloten. De Libris Literatuurprijs is toegekend aan AFTH van der Heijden. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Tonio. Dat gaat over zijn zoon, die twee jaar geleden overleed bij een verkeersongeluk. Van der Heijden zei dat hij het heel lastig vond om het boek te schrijven.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 Awb Verkeersinformatie. Vanwege de regen die vooral in de westelijke helft van het land valt, zijn veel dagelijkse files daar een stuk langer. Alles bij elkaar staat er nu 200 kilometer. Op de A9 bijvoorbeeld van Alkmaar naar Amstelveen staat er 14 kilometer file tussen Beverwijk Oost en Batuverdorp. Ook opvallend, de lange file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Sliedrecht-West. Er zaten inmiddels 11 kilometer file achter. Dat begint al bij Knoop het Gorkum. De linker ook bij Sliedrecht-West is, is dicht. Op de A28 Assen-Groningen, ook een ongeluk bij Groningen-Zuid. 7 kilometer file vanaf de afrit Ilde. En bij Groningen is de rechter ook dicht. Op het spoor gaat het niet goed tussen Hoofddorp en Leiden-Centraal. Daar is een aanrijding geweest, het treinverkeer ligt stil. En dat betekent volgens ProRail meer dan een uur vertraging.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 Master the Cloud met HP en Eschro. Ga naar klaarvoerdecloud.nl Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Olifant Duanita heeft haar laatste nacht gehad in Blijdorp. Met haar dochter verhuisde vandaag van Rotterdam naar een dierentuin in Praag. Duanita moet weg uit Blijdorp omdat ze vaak de andere olifanten pesten. Directeur van Diagardebreidor, Mark Damen, goedemorgen. Goedemorgen. Is de verhuizing al afgerond? Nee, de verhuizing moet eigenlijk nog beginnen. De oh. olifanten zijn net van elkaar gescheiden. En uh, de, de groep die blijft, die is inmiddels wordt buitenperk gelaten. En de twee olifanten die vertrekken, die staan uh, nog binnen in de stal. En uh, we gaan nu de transportkisten tegen de stal aanzetten, zodat we ze de kist in kunnen laten lopen. Meneer Damen, ik moet dat toch eens uitleggen: een olifant, die andere olifanten pest, wat, wat doet Doanita dan? Nou, het woord pesten is een beetje uit zijn verband gerukt. Het is uh, zo dat Duanita is als, uh, als weesolifantje van een half jaar oud in de diergaarde binnengebracht en in onze kudde geïntegreerd. Mm -hmm. Is door onze stammoeder Irma als een pleegkind geaccepteerd in de groep. Maar Irma, uh, Duanita, is inmiddels een volwassen vrouw geworden. En het wordt voor haar tijd om op eigen benen te gaan staan. Zij wil zelf leiding geven aan een kudde. Aha. En dat kan niet in Blijden ook. En daar kwam wel wat dominant gedrag uit naar voren, begrijp ik? Daar ja, kwam wel wat dominant gedraaid naar voren, dat, uh, dat liet zij wel zien, dat zij, uh, zij eigenlijk de baas wilde zijn. Maar ja, er was al een baas in de groep, dus ja. dat is dan wel wat, uh, wat plagerijtjes en wat duwen en trekken. En uh, daarom is het in welzijn voor de dieren uh, beter als één uh, als van de twee groepen gaat vertrekken naar een andere dierentuin. Klopt het dat ze andere olifanten met haar slurf sloeg? Ja, maar dat, uh, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt wel vaker tussen olifanten. Dat is toch een beetje spelen. En als mensen samen in één huis leven, is het toch niet altijd uh, paars en vrees. Maar het is toch beter dat ze vertrekt. Absoluut, ja, het is in het belang van het welzijn van het dier. We zouden natuurlijk. Uh, zijn ze zwanger op dit moment? En we zouden natuurlijk liever een zwangere olifant in de diergaarde houden. Zodat zij hier haar kalf kan krijgen. Maar we hebben toch gekozen om haar met haar dochter van drie jaar oud uh, naar het dierten van Praag te sturen. Omdat ze daar een prima nieuw verblijf hebben. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat toch niet de makkelijke beslissing is. Want zo'n verhuizing is natuurlijk ook ingrijpend. Zowel voor Douanita als voor de groep. Uh, zo'n verhuizing is zeker uh, ingrijpend. En niet alleen voor de olifanten, maar ook voor de verzorgers. Uh, ja, het is toch altijd een, uh, een hele klus natuurlijk om, uh, je kunt tegen mensen vertellen van je moet even drie dagen in een auto zitten, uh, maar dan ben je in Zuid-Portugal en daar schijnt de zon. Uh, maar tegen de Oefeland is het moeilijk om te vertellen van je moet even acht uur in een transportkist staan en dan heb je een prachtig nieuw verblijf in, uh, in de dierentuin van Praag. Ja, ik begrijp iets niet, Doe niet, neemt haar dochter mee, maar ze heeft ook nog andere jongen toch? Blijven die dan achter? Doanita heeft twee jongen. Het, uh, het oudste jong van, uh, van, van Doanita staat uh, inmiddels uh, geheel op eigen benen en heeft haar vriendinnen in, uh, in onze kudde olifanten. En we hebben de olifanten eigenlijk zelf laten kiezen. Uh, en we merken dus dat, uh, dat Duanita en haar jong uh, Tonja ja, hij zich heel erg afzonderden, terwijl Trongmi, haar oudste dochter van acht jaar oud, uh, en inmiddels uh, uh, ja, ook uh, geslachtsrijp. Uh, ja, toch heel erg trek naar de andere helft van de kudde Dus uh, ja, we hebben die er zelf laten kiezen. Nou, Mark Dame, directeur van Blijdopen. Sterkte voor iedereen vandaag. Dank u wel. En bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Door naar Amerika, want de Amerikanen hebben een aanslag vereideld... met een zogenaamde ondergoedbom. Die had moeten afgaan in een vliegtuig. tijdens de herdenking van de dood van Osama Bin Laden. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, wat is inmiddels bekend over dat complot? Ja, een beetje vaag complot. De CIA heeft ergens in het Midden-Oosten die bom onderschept. Onbekend in welk land. Over het persoon dat die bom bij zich had is niks bekend. Het is ook eigenlijk geen eens duidelijk of er wel een aanhouding gedaan is. Nou, Het persoon of de terrorist dus die deze bom bij zich had, zou hebben. Eh, had nog geen vliegticket gekocht. Had ook nog geen vlucht op het oog. Nou, Over de bom zelf is wel ietsje meer bekend. Die hadden dus ook inderdaad, wat je zei, verstopt moeten worden in ondergoed. Net zoals de underwear bomber dat deed in 2009. Die toen met, met kerst. Een, een vlucht van Amsterdam naar Detroit probeerde op te blazen. Nou ja, dat ging toen hopeloos mis. Dat was een klungelig ding. Deze bom die nu onderschept is, die was, was een veel professioneler versie. Had een, een beter ontstekingsmechanisme. zat geen metaal ook in. Dus was heel moeilijk te onderscheppen geweest bij allerlei poortjes en bodyscanners. Maar nou, wetzel, de inlichtingendiensten waren er dus op tijd bij. Hoe zijn ze deze terrorist op het spoor gekomen? Ja, al een maand geleden. En het is waarschijnlijk de Veiligheidsdienst van uh, Saudi-Arabië geweest. Die daar een heel netwerk heeft in Jemen. Waar dus die bom gemaakt is. Nou, die bom of componenten daarvan die waren nog geneens aangekomen op een uh, vliegveld. Het is nog onduidelijk of die ook al echt helemaal in elkaar zat. Die bom heeft in ieder geval dus nooit een gevaar gevormd voor, uh, voor passagiers. Nou, het enige waarover wel enige zekerheid bestaat. Dat is de identiteit van de maker van die bom. Dat zou A Ibrahim Hassan al-Assari zijn geweest. En dat was dus ook de. De, de maker van de onderbroeken, de underwear-bom in, in 2009, houdt zich ergens schuil in Jemen, is gelieerd met, met de met en dat is dus de jemenitische afdeling van Al Qaeda. Heeft het Witte Huis inmiddels van zich laten horen hierover? Ja, het nieuws was uh, vroegtijdig uitgelekt, dus minister Panetta van buitenlandse van uh, defensie die moest vanmiddag wel reageren. Wat this incident makes clear is that uh, this country has to continue to remain vigilant against uh, those that would seek to attack this country uh, and we will do everything necessary to keep america safe yeah america must ...altijd waakzaam blijven en uh, Amerika zal zich altijd blijven inspannen... ...de veiligheidsdiensten zullen zich blijven inspannen om het land, uh, het land veilig te houden. Nou, in ieder geval het uh, persbureau EP heeft zich ook ingespannen om dit uh, verhaal boven water te halen. Het was vorige week, wisten ze het al, uh, zijn toen overtuigd door het Witte Huis... ...om het nog eventjes stil te houden, om nog eventjes uh, te zwijgen... ...in verband dus met, uh, met die herdenkingen wellicht en ook met, uh, ja, met lopende operaties... ...zoals werd gezegd, om die niet in gevaar te brengen... Morgen had er dan een officieel statement moeten komen over deze bom, maar toen heeft de EP toch wat druk op de ketel gezet en heeft het vandaag, vandaag het verhaal dus gebracht. Geeft toch aan dat Al-Qaeda nog actief is? Wessel, Verenigde Staten weer, um, staat weer op scherp? Ja, Al-Qaeda is natuurlijk, dat is natuurlijk wel bewezen met dit, met dit hele verhaal. Dat Al-Qaeda nog wel degelijk gevaarlijk is. Anderzijds, ze, ze lijken ook natuurlijk toch niet zo heel ver meer te komen. Met, althans met aanslagen tegen de Verenigde Staten. Het inlichtingwerk is natuurlijk toch een, een stuk verfijnder geworden dan een jaar of tien geleden. En het bevestigt ook dit hele verhaal dat Jemen natuurlijk toch een beetje het, het nieuwe Afghanistan is geworden. Een, een wetteloos land waar Al-Qaeda zich graag nestelt. Nou, Amerikanen zijn natuurlijk niet van plan dit binnen te vallen zoals ze dat deden met Afghanistan. Dan. Maar dat betekent niet, uh, ja, de strijd is er, uh, wordt er toch wel heel hard uitgevochten daar. Dat gebeurt dan met, met drones, met die onbemande vliegtuigen. Nou, Obama heeft een, uh, de, het aantal aanvallen daar in Jemen met die drones uh, de afgelopen tijd flink opgevoerd. Dus daar woedt daar wel degelijk een oorlog op dit moment. Correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. Straks spelen we met Jan Eikelboom. Hij is in de Syrische hoofdstad Damascus. Er zijn verkiezingen in het land. Straks meer. Is de verkeersinformatie. Valt het mee of tegen, René? Nou, het valt mij wel tegen. Want die regen heeft er toch voor gezorgd dat we eventjes de 200 kilometer aantikten. En ja, daarmee is het toch best een drukke spits. Hoewel dat gebruikelijk is voor de dinsdag, die 200 kilometer. Een ongeluk zojuist op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht-Oost. Er stond uh, 11 kilometer, maar het begint vooraan weer een beetje te rijden. Want de weg is zojuist vrijgegeven. Dat geldt ook voor de A28, Assen-Groningen. Bij Groningen-Zuid nog wel 8 kilometer file vanaf de afrit Eelde. En verder is het heel druk rond Den Haag. Het is lastig om de stad in te komen. Er waren wat problemen op een uh, lokale weg in de stad. En dat merk je op de Utrechtse baan. Vanaf Soetermeer tot aan Den Haag-Malieveld op de A12 zat 14 kilometer. Door eventjes naar het spoor, want het gaat niet lekker tussen Hoofddorp en Leiden. Uh, er rijden daar geen treinen na een aanrijding. En dat is nou net het spoor dat je wil hebben als je naar Schiphol gaat. Dus uh, moet u een vlucht halen, vertrek dan op tijd of regel alternatief vervoer. Er rijden nog geen bussen, de vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De vijandelijkheden tussen Soedan en Zuid-Soedan gaan door. ondanks een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. waarin de landen wordt gesommeerd de strijd te staken. Beide landen kunnen het maar niet eens worden over de grenzen. en over de verdeling van de olieopbrengsten. Correspondent Kees Broeren was aan de frontlijn tussen beide landen. Kees, wat krijg je mee van de strijd? Hoe hevig wordt daar nog gevochten? Op dit moment uh, is het. Vrij rustig aan die voetbal. In de afgelopen weken is er behoorlijk gevochten van beide kanten. Maar uh, op dit moment geldt ook uh, officieel dat er een bestand is afgedwongen door de generaties... ...en moeten die partijen zich uh, aan dat bestand houden. Dat gebeurt niet, zegt althans zuid sudan Wij waren aan de zuid soedanese kant van die frontlijn. ...en de brigadegeneraal generaal die we daar spraken... ...die zei dat kort voor onze komst het bestand nog geschonden was... Uh, ...van de zuid zijde. En zeiden wij ook uh, dat de Soedanese vijand, zoals hij het noemde... ...zich uh, op slechts vier kilometer van de zuid sudanese troepen bevond... ...en daarmee ook... ...eigenlijk in zuid soedanese gebied te zijn. Maar dat is natuurlijk uh, de grote kwestie. Wat is Zuid-Zoedanees en wat is zuid gebied? Het is een uh, veldentwist grensgebied. En daar uh, zijn ook uh, die gevechten over ontstaan... ...en over de olievelden die zich in dat grensgebied ophouden. Die yes. olievelden op dit moment uh, liggen stil. De productie daar ligt uh, helemaal stil. Maar beide landen willen zoveel mogelijk zekerstellen dat ze die gebieden in handen of houden of krijgen... om daarmee ook de olie natuurlijk en de olieinkomsten in handen te krijgen. En je zei het, Kees, jij was aan de frontlijn in, in zuid soedan Heb jij daar burgerbevolking kunnen spreken of, of zijn zij het gebied ontvlucht? De mensen in het gebied zelf zijn eigenlijk door de Zuid-Soudanese militairen uh, verteld te horen gekregen dat ze van die frontlijn weg moesten. De dorpjes daar, die zijn zo goed als verlaten, dus militair gebied. Uh, de burgers die er nog zijn, de mannen althans, die worden ook opgeroepen een militair uniform aan te trekken en mee te helpen in de strijd uh, voor de verdediging van uh, dat jonge vaderland, uh, want Zuid-Bahal is een vorig jaar onafhankelijk en vond zich ook in zijn soevereiniteit nu aangetast en uh, die strijd dan ook aangaan om het land te verdedigen. Maar er uh, zijn ook mensen die van de noordkant komen van de noordkant van die betwiste grens. En uh, daar, ook daar uh, wordt gevochten. Ook daar is het Zuid-Soedanese leger actief tegen opstanders in het noorden. En een aantal van die mensen en dan gaat het met name om vrouwen en kinderen die proberen zich een veiligheid te stellen en die trekken dus juist richting zuid soedan We hebben een uh, vluchtelingenkamp bezocht, Ook weer in dat betwiste grensgebied. Daar zitten op dit moment 26.000 mensen. Wat niet veel is. Maar daarvan zegt dan ook de mensen die nog in het gebied zitten deze kant op willen komen. Dat zijn er vele duizenden in de, in de Mountains, in de provincie zuid korea En die mensen zitten vast, die mensen zitten eigenlijk in de val door die aanvallen met Antonovs, met uh, gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters van het Sudanese leger en kunnen geen kant op. Dus die willen wel, die wil die vluchtelingenstroom, die zou er moeten zijn, maar mensen kunnen op dit moment vaak heel moeilijk in veilig gebied komen. Goed. Correspondent Kees Broeren, dank voor nu en excuses voor de af en toe wat slechte lijn. Tien voor negen u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Kofi Annan rapporteert de VN-veiligheidsraad vandaag over zijn vredesplan voor Syrië. Dat plan moet een eind maken aan het aanhoudend geweld in het land. De rapportage van Annan komt een dag na de parlementsverkiezingen... die door de buitenwacht nauwelijks serieus worden genomen. Verslaggever Jan Eikelboom is in Syrië, in Damaskus. Jan, uh, over die verkiezingen gesproken. De resultaten daarvan worden die eigenlijk nog bekendgemaakt? Nou, die resultaten zijn uh, nog niet bekend, maar die zijn eerlijk gezegd ook niet heel erg interessant. Want uh, er deden alleen maar kandidaten mee en partijen die Assad steunen. De oppositie heeft de verkiezingen geboycott. Dus... Uh ja, verkiezingen of niet, er zal aan de politieke situatie in dit land niet heel erg veel veranderen na de verkiezingen van gisteren. Het is uh, uiteindelijk denk ik alleen interessant voor uh, de 7195 kandidaten die meededen uh, met hun familieleden, die dan uh, voor hen en hun familieleden of ze wel of niet in het parlement uh, zullen komen. Maar verder zal de verkiezingsuitslag weinig impact hebben zeker niet of, uh, op, op, op de geweldssituatie in dit land. Je bent in Syrië op pad met de internationale waarnemers. Hè, die in het kader van het vredesplan van Annan ja. in Syrië zijn. Kunnen die waarnemers eigenlijk vrijelijk opereren? Mogen ze overal bij en alles zien? Ja, ik sta op dit moment uh, echt bij, bij, bij het kantoor van, van de Verenigde Naties. We hebben net gehoord dat we naar ons gaan uh, vandaag. Uh, eergisteren zijn we ook al met ze mee geweest. en uh, het viel mij op dat ze. ...heel erg uh, de vrijheid krijgen om hun werk te doen. Uh, de, de Verenigde, Verenigde Naties kon tot, enigszins tot mijn verbazing werd niet begeleid door het Syrische leger. Uh, bij Checkpoints geen enkel probleem. Ze kwamen er zonder uh, gedoe doorheen. Ook uh, de journalisten die ze begeleiden kunnen vrij hun werk doen. Ze kunnen alles zien. Uh, ze worden overal vriendelijk behandeld. Maar tegelijkertijd kun je afvragen of ze een echt, een echt beeld van de werkelijkheid krijgen. En of er toch niet iets moois wordt voor, voor, voorgeschoteld. Van hoe het echt is. We waren in een dorpje uh, in handen van de oppositie. Daar zeiden de mensen: van, Ja, luister, nu is het rustig nu jullie er zijn met de waarnemers. Maar als uh, zij straks weg zijn, dan begint het schieten weer. Omgekeerd is ook, is ook het geval, hoor, want wij zijn in zo'n stadje achtergebleven toen de, de waarnemers van de Verenigde Naties vertrokken. Op het moment dat de waarnemers er waren, zag je niemand van de Free Syrian Army. Ze waren het zakje nog niet uit, of uh, binnen de kortste keren krioelden het weer van de rebellen in uniformen met Kalastikovs. Dus uh, beide partijen uh, doen zich mooier voor dan ze in werkelijkheid zijn, heb ik de indruk. Ja, en, en, ja een verdere indruk van de waarnemers. Um, wat vinden zij zelf? Heeft hun missie zin? Hoe, hoe treden ze op? Ik, vind, uh, ik was hier anderhalve maand, twee maanden geleden ook... Uh, toen de uh, waarnemers van de Arabische Liga... In, in, in het land waren, in vergelijking met, met die missie, eh, die pakken, pakken de Verenigde Naties het buitengewoon professioneel aan. De, de missie van de Arabische Liga, eh, dat was eigenlijk toch toch een rommeltje. Daar eh, kwamen situaties voor waarbij waarnemers zeiden van ja, sorry, ik kan niet eh, noteren wat u wat, wat tegen mij vertelt, want ik heb geen pen en geen opschrijfblok eh, bij me. Dat is bij de Verenigde Naties ondenkbaar. De Verenigde Naties eh, opereren ook eh, echt onafhankelijk, is mijn indruk. Ze zijn ook van hotel gewisseld. Ze zaten op een, uh, aanvankelijk in een hotel van de Syrische regering. Ze waren toch bang dat ze daar afgeluisterd worden. Het is, het is een bekend hotel in, in Damascus. Veel veiligheidspolitie uh, daar altijd omheen. Om die reden zijn ze vertrokken naar een, naar een hotel waar uh, in, de handen is van een buitenlandse ketel. Uh, dus... Dus ze opereren onafhankelijk, ze opereren een stuk professioneler dan wat, uh, uh, ja, wat, wat we van de vorige waarnemingsmissie gewend waren. Jan, dankjewel. Jan Eikerboom, verslaggever hoort u vanuit Damascus. Het is uh, acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Google dan komt met een nieuwe dienst, Hangouts On Air. Met deze dienst, die de komende weken breed uitgerold zal worden, kan iedereen met een Google-account een live televisieprogramma maken. En vervolgens ook uitzenden via Google Plus of YouTube. Van Google. Bij ons in de studio is internetexpert Roland Stekelenburg. Roeland, welkom. Goedemorgen. Wat is er zo bijzonder aan die nieuwe dienst? Nou, het, het allerbijzonderste is dat eigenlijk iedereen gewoon... een eigen televisiekanaal kan beginnen en daar uh, gewoon live uh, op kan uitzenden. Uh, die dienst die Google nu uitrolt, die op YouTube dan, hè, maar dat is één bedrijf. Uh, YouTube mm. is van Google. Die bestond al een tijdje in beta, zoals het heet. Dus in een testvariant. Uh, en aanvankelijk leek het erop dat je alleen maar binnen Google Plus dat kon doen... met een beperkt aantal mensen. Maar nu hebben ze dus aangekondigd dat ze het gaan uitrollen, ook via YouTube. En dat is toch wel opmerkelijk nieuws. Want het betekent dat je eigenlijk op je eigen YouTube-kanaal... voor een onbeperkt publiek, gratis... Gewoon live televisie kunt gaan maken. Ja. Maar Roland, dan heb je een, een groter platform. Hè? Maar je maakt mij niet wijs dat dit niet al bestond. Zoiets. Nou, er waren een paar kleinere diensten. De, de, de, de, de voorlopers kennen dat. Dat is Ustream, Livestream, Justin TV. Misschien heb je het allemaal wel eens van gehoord, ja. Marcel. Uh, maar dat waren kleine initiatieven, die waren onbetrouwbaar, dat deed het vaak niet. Je moest precies weten hoe het werkt, het was ingewikkeld. En als Google zoiets gaat doen, ja, dan wordt het breed uh, beschikbaar en kan iedereen er ook gebruik van uh, gaan maken. En ja, ben ik wel heel benieuwd wat voor dingen dat dus op gaat leveren. Ja, en YouTube introduceerde eerder ook kanalen, krijgt ook steeds meer professioneel gemaakte video's. Je kunt op YouTube, uh, op de site zelf ook video's knippen, editen zelf. Maar waar gaat dit heen? Nou, wat je al een tijd ziet gebeuren is dat YouTube natuurlijk ooit begonnen is als het platform voor uh, echt user-generated content, zoals dat met een mooi woord heet, dus gewoon gebruikersvideo's, we kennen ze allemaal, gaat steeds meer richting een gewoon televisiestation, wat via internet gedistribueerd wordt. Uh, vergeet niet, veel jongeren kijken echt alleen nog maar internetvideo, hè? die hebben gewoon de televisie al helemaal de rug uh, toegekeerd en je ziet nu op YouTube dat er ook steeds meer series beschikbaar komen, er is al een hele afdeling met speelfilms. Uh, je ziet dat Google en YouTube uh, ook in, in rechten gaan investeren. Bijvoorbeeld uh, sportrechten worden tegenwoordig ook gewoon door YouTube opgekocht. Ze hebben onlangs uh, de cricketcompetities gewoon wereldwijd uitgezonden via YouTube. Uh, dus je ziet echt een verschuiving van het amateurvideo op YouTube... naar gewoon normaal televisiekanaal. Dan is in de Verenigde Staten het circus rond de beursgang van Facebook losgebarsten. Uh, Mark Zuckerberg, de baas, stond in New York... Uh, potentiële investeerders te woord. Er was heel veel belangstelling voor. Maar waarom eigenlijk? Waar is dat nog voor nodig? Ja, het was een totaal gekke huis gisteren in New York. Uh, het, het is nodig, honderden mensen in de rij... want er zijn nog ongelooflijk veel onduidelijkheden. Uh, naar ah. verwachting uh, gaat volgende week gaan die aandelen de markt op... voor uh, 35 dollar per stuk of uh, iets minder. Uh, maar er zijn ook zorgen uh, bij uh, de investeerders... en daar is deze roadshow voor bedoeld. De zorgen zijn bijvoorbeeld... De lange termijn groei. Kan dat zo doorgaan? Kan Facebook zo hard blijven groeien? Uh, ook veel zorgen over de almacht van oprichter Mark Zuckerberg... die uh, nog steeds een meerderheid van de aandelen heeft. Ook na uh, de beursgang. En... Ja, met name in relatie tot de aankoop van uh, een foto-applicatietje... Uh, een paar weken geleden Instagram voor 1 miljard door Facebook... vraagt men zich toch af van, ja, die Mark Zuckerberg... Uh, uh, die kan dat allemaal alleen beslissen. Is dat wel goed? Uh, hoe, hoe zit dat bedrijf precies in elkaar? En dan waren er ook nog een beetje tegenvallende resultaten... het afgelopen kwartaal. Dus er zijn ook wel zorgen. Juist, maar goed, we staan wel in de rij. Hartelijk dank, Roland Stekelenburg. Laatste nieuws van internet en over die beursgang van Facebook... hoort u ongetwijfeld de komende dagen weer.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 Tussen 11 en 12 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie.